van aflevering 720. De website van Peaceful Radio is peacefulradio.eu. Of peacefulmusic.nl. Wat jij wil. We zijn dit uur geopend met Celtic Angel volume 3. Celtic harp en gitaar van Gabrielle en Harshi van het label Phoenix Muziek. En we gaan een beetje stuivertjes wisselen tussen Phoenix Muziek en Oriane. Met Eve Awakening Beyond. 2012 en uh, ja, dit is een nummer van Sangit Djemonki. Veel luisterplezier. voor Mike Rowland. Hij was live in de, de Salvador concert Zo heette deze cd ook. En um, dat, werd in 19, uh, dat was een concert in 1995. En dat werd uiteindelijk op cd gezet door Oriane Music. We gaan afsluiten met een uh, ja, muziek... die uh, eigenlijk alleen maar in dit programma... Peaceful Radio hoort... Muziek van Martin Buntrock En dat heet Meer. Op zijn Duitsland natuurlijk. Uitgeven in Duitsland in 1991. GB Music. Uit, de, het zat in Essen. Essen in Duitsland. Mijn naam is Ben Oveugen. En ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. Peaceful Radio. En voor meer informatie. Of als je het allemaal nog wil, wil naluisteren. Dan kan dat via peacefulradio.eu. En dan kan je eindeloos door blijven luisteren. Want het gaat allemaal automatisch... uur na uur in elkaar over. Tot ziens. Dag.